Minister Eurlings laat onderzoek doen naar gemeentelijke parkeertarieven. Het kennisplatform Verkeer en Vervoer moet in de loop van dit jaar een economische onderbouwing leveren voor de prijs van parkeren, zo schrijft Eurlings aan de Tweede Kamer. Ook wordt onderzocht hoe gemeenten de prijzen die particuliere parkeergarages rekenen beter kunnen sturen. Het onderzoek van Detailhandel Nederland bleek eind vorige week dat parkeren in Nederland steeds duurder wordt.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 De Palestijn werd vorige maand in een hotelkamer in Dubai om het leven gebracht. Volgens Hamas was de Palestijn betrokken bij de ontvoering en dood van twee Israëlische militairen in 1989. Hij zou in Dubai zijn geweest om wapens te kopen voor Hamas. Het weer wisselend bewolkt en nevelig. Het vriest 3 tot 7 graden. In de ochtend in de westelijke helft wat lichte sneeuw. Later op de dag wordt het droog en is er af en toe zon. Middagtemperatuur tussen 0 en 3 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleefd jij het. CFM het. in 2010 al 20 jaar live. CFM met. Met, met nu de nacht. You know, some people just don't realize that. You know, when it's, when it's real. It you know, don't go bad. it just It just gets better.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 ready. It's all in the You only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 Gesichter, und keiner kennt mijn Namen. Alles gewinnen, beim spiel met gezinkten Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ik grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Und Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ik vom Glück verfolgt. En kom terug met beide Taschen voll Gold. Ik die alten Vögel en Verbanden ein. En alle fangen vor Freude an zu wein. Wir grillen die Mamas kochen en wir saufen schnaps En feiern eine Woche jede Nacht. En der Mond scheint hell op mijn Hof am See. Orangen, und liegen auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön. Mm, alle kommen vorbei, ich brauch die